Welkom in onze serie Eindtijden, een profecie, aflevering 5 alweer van deze nieuwe serie. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom. Vandaag gaat het over het geheim van de gedeeltelijke verhouding van Israël. Waarom is dat een geheim? Kan ik niks aan doen. En dat zegt Paulus. Ja, dat zegt Paulus. Paulus die zegt dat in Romeinen 11 vers 25... Mm -hmm. Ik wil u niet onkundig laten, broeders, opdat gij niet eigenwijs zat zijn. Mm -hmm. Ze zijn onkundig gebleven blijkbaar, want ja. we zijn altijd even eigenwijs geweest. Opdat gij niet eigenwijs zat zijn, wil ik u dit geheimenis vertellen. Het is een geheim, dus het is dus een geestelijk geheim met een zeer, zeer diepe geestelijke achtergrond. Ja. En omdat de kerken vanaf het jaar 150 na Christus dit geheim verkeerd begrepen hebben, verkeerd uitgelegd hebben... Dat heeft, dat mag je rustig zeggen, miljoenen joden het leven gekost. De brandstapels zijn erdoor gekomen, de pogroms zijn erdoor gekomen, uiteindelijk ook de holocaust. Ja. En daarom is het zo'n belangrijk geheim. Dat hmm. is, en daarom moeten we dat met zo ontzettend veel voorzichtigheid behandelen, want het is, het is geestelijk een hele heilige zaak. Het is, ja. uh, en wat is dat geheim? Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. En daar ergerden die eerste christenen zich aan, vooral hun leiders, aan die verharding. Ja, ze zeiden van, uh, jullie hebben ons het evangelie verteld. Ja, Paulus uh, was de eerste die uh, de oproep kreeg van, uh, kom over en help ons. Zo werd het in Europa gebracht. Ja, ja, ja. Zo werd de eerste gemeente geboren enzovoorts. Uh, de nieuwe gemeente. Maar, maar het Joodse volk zelf, die, de, die, die, ja. die wilde niet aan. Die ja. verzette zich daartegen. Ja. Nou, dat gedeeltelijk heeft dat ik het al eens gezegd heb, het heeft drie betekenissen. Mm -hmm. Ten eerste, gedeeltelijk in de tijd. Dat wil zeggen, uiteindelijk zal gans Israël behouden worden... zegt Paulus in diezelfde tekst. Ja. Ten tweede, gedeeltelijk in het aantal. Mm -hmm. Want er zijn altijd Messiaanse joden geweest... en vooral ook in deze tijd. Ja. Zie? Ja. En ten derde, gedeeltelijk in de waarheid. Want vele andere waarheden van God... Die zijn nog bij het Joodse volk gebleven. Ja. Het enige wat ze dus niet als volk, als natie zien, is dat Yeshua de gekomen en de komende heiland is. Ja. Hij is gekomen als verzoener van onze zonden en hij komt terug als koning van Israël. Ja, want uh, jij zegt van ja, gedeeltelijke waarheid, maar heel veel andere waarheden kun je nog steeds terugvinden, vooral bij de orthodoxe Joden. Natuurlijk. En, uh, en, en, blijkbaar, diepe... en blijkbaar zegent God dat ook. Maar hele diepe dingen naar ja. de schrift, je kunt ontzettend wel ja, Het is wel voor, voor zeg maar mensen die uh, zeg maar opnieuw geboren zijn en de geest van God hebben gekregen, vaak lastig om, om, om te snappen dat, dat God toch blijkbaar op de een of andere manier toch het waardeert als een volk wel rekening met hem houdt, ook al zijn ze niet opnieuw geboren. Ja, duidelijke zaak. Maar uh, kijk, uh, het, het is ook wel een raadsel natuurlijk, hè? Ja. die verharding. Ja. Want er zijn mensen, bijbelonderzoekers, die hebben wel 300 teksten gevonden mm -hmm. in het Oude Testament die duidelijk op de Jezus slaan. Ja. Uh, neem die 30 zilverlingen, die vind je terug in Zacharia. Ja. Uh, neem dat de Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnenrijdt, mm -hmm. we komen er wel eens op terug, vind je ja. terug in Zacharia. Ja. En neem de kwestie van Jezaja 53, de ja. leidende Messias. Dat was, ik net, dat was ik net aan het opzoeken, ja. uh, Jezaja 53. En uh, het frappante daarvan vind ik altijd dat ik toch wel regelmatig heb gehoord dat uh, zeg maar Jezaja 53 ook gewoon wordt overgeslagen bij de lezing in de synagoges. Dat weet ik niet. Ja. Wel weet ik, en daar stem ik ook mee in, dat uh, velen in de synagogen zien in Jezaja 53 het leiden van Israël. Hmm. En dat Israël ook als zondebok geldt voor de volkeren. Ja. He, dat Israël hun eigen zondeschuivers op Israël... dat mm. zien we ook nu gebeuren. Mm -hmm. Niet, die Amerikanen gooien atoombommen op Japan... en Israël wordt de in de oorlog verwijt, verweten. Mm. Burgerslachtoffers in Afghanistan en in Irak... En, en Israël die wordt dat verweten... terwijl er geen leger in de wereld is... die zo voorzichtig is geweest in het oorlog voeren. Mm. Dus ja, Israël is ook een zondebok. En, dan. Ja. en, en nog wat. Kijk, Jezus is een Griekse naam. Ja. Zijn eigenlijke Joodse naam is Yeshua. Of Joshua of Jehoshua. Mm -hmm. Yeshua wordt er meestal genoemd. Ja. En Yeshua betekent heil. Ja. En als er in een psalm staat, de Heere is mijn heil, dan staat er, de Heere is mijn Yeshuati, Yeshua. mijn ja. heil. Ja, ja, ja. Ja. Ja. En als... De oude, uh, wie was het? Jacob zegt: Op uw heil wacht ik, heren. Terwijl mm hij -hmm. die, die zegen uitspreekt. Ja. Dan staat er: Op uw Jeshua wacht ik, heren. Dus eigenlijk zouden ze het gewoon kunnen weten. En toch, toch, toch. Uh... En, en, en, dan toch en dan toch deze verharding. Ja. Alleen het sterke argument is dat het koninkrijk niet gekomen is. Ja. En er zijn nog wel meer sterke argumenten. Nou, vanaf 150 van na Christus, we hebben de vorige aflevering gezien, ja. tot en met de holocaust, heeft men dit niet begrepen waarom die verharding daar geweest is. Uh, laten we nog maar even lezen, dat geheim van de verharding. Want broeders, stond ook weer Romein 11 weer. Ja. Opdat gij niet eigenwijs zat zijn, dat zijn we altijd geweest, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis, een gedeeltelijke verharding is over Isra gekomen, Totdat de volheid der heidenen binnengehaald ja. is. Wordt ook weer verkeerd uitgelegd totdat de kerk vol is, bij wijze van spreken. Of totdat alle volken ja. het evangelie hebben gehoord. Mm -hmm. Anderen leggen het uit totdat de volheid der boosheid, dat de heidenen genoeg boosheid uitgehaald hebben. Ja. En dan is het afgelopen. Ja. Weet ik niet. Maar al dus zal heel Israël behouden worden, gans Israël. Gelijk geschreven staat... De verlosser zal uit Sion komen. Ja. Hij is de eerste keer uit Sion gekomen, maar ook de tweede keer komt hij uit Sion. En dat is de, uiteindelijk de diepste betekenis van de terugkeer van het Joodse volk. Sion ja. moet op zijn plek zitten voordat de heer Jezus terugkomt. Mm -hmm. Hij is uit Sion gekomen de eerste keer, de tweede keer ook. Ja. Wat zal hij dan doen? Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is zijn verbond, mijn verbond met hen wanneer ik hun zonde wegneem. Dat is dus wat Paulus ervan zegt. Ja. En, maar hoe is dan die verharding gekomen? Het is belangrijk dat je dat goed ziet. Ja. Dat, en die is een hele belangrijke lijn uit de Bijbel die men niet ziet. Het is begonnen, naar mijn gevoel, met Jezaja. Met de profeet Jesaja. profeet Jesaja. Ja, die, die heeft toch wel heel veel dingen. Zeg, heeft juist heel veel dingen geschreven. Ja, ja. Die, die wijzen op Jezus. Natuurlijk, maar profeet Jezaja, die zag een visioen. En als profeten een belangrijk visioen van de Heer krijgen. Mm -hmm. dan uh, gaat er wat gebeuren. Ja. Er wat, en Jezaja kreeg een ongelooflijk belangrijk visioen van de Heer. Hij zag de Heer in de hemel. En, en die engelen zag hij, heilig, heilig, heilig, zeggen de engelen. En hij was daar zo ontzettend van onder de indruk, dat hij zei, Wee mij, ik ga ten onder. Ja. Want mijn ogen hebben de Heeren gezien en ik ben onrein van lippen. Ja. Komt er een engel en die raakt zijn lippen aan, die reinigt hem. En dan hoort hij vers 8 de stem van de heer, die zegt, wie zal ik zenden? Wie zal voor ons uitgaan? En toen zei ik, hier ben ik, zend mij. Luister. Dan nou, krijgt hij een machtig visioen, zoals Ezekiel kreeg een machtig ja. visioen. En hij kreeg een ja. verschrikkelijk mooie boodschap, kreeg ja. Ezekiel. Uh, Johannes kreeg een geweldig visioen, Dan kreeg hij de openbaringen. Mm -hmm. Daniel kreeg ja. een enorm visioen. Ja. En toen kreeg hij die openbaring van de zeven jaarweken en ja. de, de zeventig jaarweken. Ja. Wat zou Jezaja dan krijgen? Dan wordt hij nog eens een keer helemaal gereinigd. En dan krijgt hij een oproep, zend mij, zegt hij. Ja. dan zal er toch wel een belangrijke boodschap dat komen. Denk je Ik van was benieuwd. Ja. Nou, dan ja. moet je luisteren wat die voor boodschap krijgt. Toen zei de Heer vers 9: Ga zeg tot dit volk hoort al door, maar verstaat niet. Ziet al door, maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn oren dichtkleven. Opdat zij met zijn ogen niet zien en met zijn oren niet gaan horen opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekeert en genezen worden. Hmm. Ik dacht toen ik dat voor het eerst las, is, ja. dat, is dat eerlijk? Ja, is dat wel fair? Is dat wel fair? Ja, dat dacht ik echt. Ja, want... Is dat wel fair? Jezaja ja. moet expres zo prediken, dat ze wel horen, maar het niet begrijpen. Ja. Je en, zou en, zeggen, wat voor zin heeft dat? Zeg je? Je zou zeggen, wat voor zin heeft dat? Wat dat voor zin heeft dat, ja. En dat hun ogen wel open zijn, maar ze er niks van zien. Ja. En, en zodat Paulus zegt, telkens als Mozes voorgelezen wordt, ligt er een sluier over. Hmm. Ze zien het niet, ze ja, begrijpen het niet. Paulus uh, weet dat als geen ander natuurlijk. Hmm? Paulus weet dat als geen ander. Paulus weet dat heel duidelijk, ja. ja. En dat is, dat is zo merkwaardig. Maar zijn ogen werden geopend. En dit is zo'n ontzettend belangrijke boodschap, want Jezaja hmm. die heeft dat ook gedaan. Ik heb er een paar teksten in. Jezaja 8 bijvoorbeeld, vers mm -hmm. 6. Vers 16 is het. neem me niet kwalijk. Jezaja 8, vers 16. Ja. Dan zegt Jezaja... Bind de getuigenis toe. Verzegel de wet onder mijn leerlingen. Als die wet wordt verzegeld. Ja. Zoals Paulus dat ook zegt. Er ligt een sluier over mm -hmm. die in Christus pas verdwijnt. Ja. Nee? Dat, en we gaan nog een keertje naar Jezaja. Jezaja 28 bijvoorbeeld. Jezaja 28. En dan vind ik, even kijken, vers 10. Isaiah 28, vers 10. Wet op uh, wet. Waar zit ik nou in? Oh, ja. Want het is wet op wet, uh, wet op wet, ijs op ijs, ijs op ijs, hier, dat, daar, wat. En het, jullie zult het niet begrijpen. Voor mensen met een onverstaanbare taal spreken... En in een vreemde tongval zal gesproken worden. Nou, Voortdurend is je Jeremia spreekt erover, maar daar hebben we nog geen tijd voor. Mm -hmm. Nou moet dat natuurlijk ook terugkomen in het Nieuwe Testament. Ja. Dan gaan we kijken. En dat is, dat, is, dat is een ernstige zaak. Matthäus 13. Dat is het beroemde hoofdstuk over de gelijkenissen. Mm -hmm. En daar vertelt de Jezus de gelijkenis van de zaaier, de vergelijkenis van de schat in de akker... En al die andere gelijkenissen. En dan die apostelen, die begrijpen dat niet. En die zeggen in vers 10 van Matthäus 13. Waarom spreekt u tot hen in gelijkenissen? En Jezus antwoordde en zei. Omdat het jullie gegeven is, de geheimenissen. Hier heb je dat geheimenis weer, zie je wel. Ja. De geheimenissen van het koninkrijk van de hemelen te kennen. Maar hun is dat niet gegeven. Weer. Ze krijgen het niet. Ja. Want uh, er staat, en dan gaan we nog even verder. En we zullen kijken wat Lucas daarvan zegt. Nog even naar Lucas. De paralleltekst in Lucas. Dat is altijd belangrijk dat je overal in de dat goed bekijkt wat er allemaal staat en wat in andere evangeliën staat. De discipelen, vers 9: Lucas, 8, vers 9. Lucas 8. De discipelen vroegen hem wat de bedoeling van de gelijkenis was. En Jezus zei tegen hem. Jullie is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen. Maar anderen worden zij gepredikt in gelijkenissen. En dan komt het, opdat zij zienden niet zien en horende niet begrijpen. Hmm. Dat woordje je op dat. Ja. En ergens anders staat, hij sprak alleen maar in gelijkenissen. Ik zou bijna zeggen, dat staat niet in verhouding tot. Uh... Dat de heer Jezus zeg maar uitging om, om, om juist aan Israël het, het evangelie, eh, evangelie, de evangelie te, komen, te prediken. Ja. En niet aan de mensen daarbuiten. En, en, maar en dat op apostel dat, ja, en ja. Daar moeten we dan straks op terugkomen. Ja. Want dat op dat... Ja, waarom wordt Israël dan verhard? Waarom sprak de heer Jezus zo fel alleen maar in gelijkenissen? Niet? En, en, en die tekst dat Jezaja zien we hier terugkomen. Opdat zij ziende niet zien. Zei Jezaja ook in Jezaja 6. Mm -hmm. En horende niet horen. Terwijl er toch hele grote scharen... Uh, hem, hebt, toch nee, hem toch geloofde, ja, maar ja, als volk niet. Geloven. Maar dat is weer een andere zaak. En ja. dat lezen we nog één keertje in Johannes 12. En daar is het nog sterker. Johannes 12, vers 39. Ja. Vers 38. Zij geloofden niet in hem, staat er. Opdat het woord van de profeet Jezaja vervuld zou worden. Toen hij sprak... Heren, wie heeft geloofd wat hij van ons heeft gehoord? Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En dan komt het, hierom konden zij niet geloven. Ja. Die ongelovige Joden wordt er dan gescholden, maar ze konden niet geloven. En waarom konden ze niet geloven? Omdat Jezaja ergens anders gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien en met hun hart verstaan, opdat ik ze zou bekeren en zij zouden genezen. Ja, dat, dus, dat blijft natuurlijk toch een beetje een, een, een mystisch verhaal, een beetje een raadsel. Ja, ja maar ik, ik, ik ga het nog sterker maken. Ja. Handeling Paulus, die komt daar ook op terug natuurlijk. Ja, uh, nou, dat was niet voor niks een groot bijbelgeleerde Paulus. Ik niet, maar de Paulus was dat wel. En veel kijkers zijn dat ook. Nou, handelingen 28 vers 28. Paulus, die is in Rome, zit daar in... De gevangenis is het huis. Ja. En hij nog, kan nog prekenen zoveel hij wil. Mm -hmm. Hij nodigt een groot aantal Joden in Rome uit. Ja. En ze hebben een goede samenkomst. Uh, uur na uur, dat is wat meer dan een half uur naar de televisie kijken. <laughs> nee. Maar uur na uur zitten ze erover te praten en, en van gedachten wisselen. Je weet dat er niet wat naar de uitzending gebeurt, hè? Zeg je, nee, Jij dat, je dat, dat ja, klopt. Het kan de, dat zal dan wel goed zijn. <laughs> um, nou, wat gaat Paulus dan doen? Hij, sommigen, staat in vers 24, gaven wel gehoor aan hetgeen geloof gezegd werd. Hmm. Nou, je zou zeggen, prijs de Heer, ze zijn op de kering gekomen. Ja, precies. Ja. Maar anderen bleven ongelovig. En dan gaat Paulus dit zeggen. Terecht heeft de Heilige Geest door de profeet Jozaja tegen uw vaderen gesproken, zeggende, ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en gij zult het niet verstaan. En zienden zullen jullie zien en jullie zult het niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden. En hun oren zijn hardhorend geworden. En hun ogen hebben zij toegesloten. Ja. Diezelfde tekst weer uit Jezaja 6. Die de heer Jezus citeert. Die de apostel Johannes citeert. En die hier Paulus citeert. En hij zegt hier: gaat hij verder. Het zij u dan bekend dat dit heil gods, dat deze Yeshua dat dit heil Gods aan de Heidenen is gestuurd en die zullen dan ook horen en nadat hij dit gezegd had gingen de Joden al twistend heen ja. dus hier haalt Paulus op een gegeven moment een stipje van de sluier omhoog ja. dit heil Gods ja, ja, is aan de Heidenen gestuurd wat is er dan gebeurd wat is er dan gebeurd? En, en, en, en waarom is dat dan gebeurd? Nou, dan gaan we dan een klein eentje verder, als we mm -hmm. daar nog tijd voor hebben. Ja, gelukkig. nog tijd voor, ja. Nou, gaan we naar Romeinen 11 weer. Romeinen 11. En daar lezen we in Romeinen 11, vers 8. God gaf hun een geest van diepe slaap. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. Weer diezelfde tekst, zie je wel. En heden is heden of was heden? Zeg je? Heden is heden, tot op de dag van vandaag. Ja, tot op de dag van heden. Heden is heden, tot het afgelopen is. Ja, ja. Tot het maar, einde, goed. tot. Dit, tot... Dit, dit is lang geleden geschreven, dus heden is dan een heel betrekkelijk verhaal. Ja, maar in de schrift draagt dat verder. Ja. Als er tegenwoordig is tijd, het schrift is het eeuwige woord van God. Yeah, yeah. is altijd van toepassing yeah. tot het uiteindelijk vervuld is. Ja, maar op een gegeven moment is heden uh, inderdaad dan vervuld. Ja, ja, ja, ja. ja, dat is het moment dat ja. ze hem zien dat ja, zij doorstoken hebben. Daar hebben we het over gehad. Ja, da, da, da, dat is het moment ja. dat ze de Heer Jezus zien als de doorstoken, als de gekomen ja, heiland. Het, het, is, het, is, het is heel duidelijk. Zij konden zij kunnen het niet weten, zij konden het niet weten. Die verhaling is over hen gekomen. En toch zullen met mij misschien heel veel kijkers zeggen... Ja, ja, ja. Maar er zijn toch ook heel veel Messiaanse joden... Waar, die, die hebben het wel ontvangen. Waarom kan de rest het niet ontvangen dan? Dat is altijd, er is altijd binnen Israël een rest. Dat is een rest die dan uh, Israël verder draagt... Ja. Door, door de geschiedenis heen. Mm -hmm. en, maar God geeft hen een diepe slaap. Ja. Er zijn vaak mensen die zeggen... ze moeten eerst de Heer Jezus maar eens aannemen. Ja. En anderen die verwijten... En dat vind ik een belangrijk verwijt, ja, maar zonder de Heer ga je verloren. Ja. Dat is ook een feit, natuurlijk. Ja. Ik, ik denk zelfs dat we dat in onze serie Openbaring zo gesteld hebben. Ja. Dat ook, dat, dat ook voor de Joden geldt. Natuurlijk. Ja. Natuurlijk, dat geldt voor iedereen. Ja. Want de Jezus is de weg, wij gaan geen twee wegen leren. Nee, maar als, dat, dat staat dan toch haaks, tenminste, ja, ik probeer even de boel wat, wat open te krijgen, maar staat dat dan niet haaks op het feit dat uh, gans Israël behouden zou worden? Uh, mag ik daar straks op terugkomen? Want, uh, ik heb hier een visie over... maar okay. die is wel erg particulier. Hoor. Oh, okay. uh, die is wel erg gewaagd. Yeah. Yeah. En... Uh, dat, dat, dat gaat namelijk... dan naar de leer van de alverzoening toe. Oh. Uh, begrijp je? En, en yeah. dat mag niet. Nee. Dat, dat, die hang ik Al absoluut niet aan. Nee. Okay. Maar het gaat er nu om... Yeah. Uh, die joden van nu. Yeah. En, en van... Af, de heer Jezus, tot, tot met ja, Al ja. die eeuwen ja, ja. van de eerste, ja. tweede, derde, vierde, ja, vijfde, ja. zesde, de de, twiende, de, de tiende, ja. de elfde eeuw na Christus. Ja. God heeft hen een geest van diepe slaap gegeven. Wat betekent dat? Toen op de heuvel Golgotha het kruis van de heer Jezus stond, mm -hmm. sliepen de leiders. Ja. Sliep Israël. de apostelen. Op, hè? De apostelen sliepen. Nee, nee, Israël sliep. Israël. God, het gaat hier om... Dat Israël, wat wij dan noemen ja. het ongelovige Israël. Ja. Maar toen de Jezus aan het bidden was in Gethsemane, sliepen de apostelen ook. Ja, ja, ja goed, goed. Thomas sliep ook. Ja. En Thomas, die had dat ook niet in de gaten. Nee. Die wilde dat ook niet herkennen nee, in de opstanding. Ja. Nee. Maar Israël sliep. Hm. Ze Zij zijn dus slapende aan Gogot daar voorbij gegaan. Ze hebben er niks van gezien. En dat woordje gezien is niet alleen... De, de, ...de fysieke blik, de normale blik... ...maar ook de geestelijke blik. Hmm. snap Je sliep geestelijk. Dus met andere woorden... ...toen het nieuwe verbond... ...in het bloed van Christus... ...aangebroken was... ...sliep Israël. En bleven ze dus in het oude verbond hangen. Bleven ze, precies wat je zegt... ...bleven ze dus... ...ik zeg het niet zo laaddunkend... ...ik zeg het niet vriendelijk... <laughs> ...bleven ze nog... Dat is niet laaddunkend bedoeld. En nee, dat begrijp ik wel. Bleven ze dus... In de termen van het oude verbond. Ja. Hoe is bij wijze van spreken David zalig geworden? Hmm. Nee. Hij kende de heer Jezus niet. Hij wist er helemaal niets van. Nee. Maar in het vooruitzicht van het offer van Christus op Gogota. In de offerdienst en dergelijke. Ja. Hoe zijn de profeten en alle andere heiligheid uit het Oude Testament? Niet? In het vooruitzicht van wat de heer Jezus gedaan heeft op Gogota. Hmm. Snap je? En zo geldt het nu ook voor de joden, dat offer, het zicht op het offer van de heer Jezus wordt verschoven van het jaar 33 zal ik maar zeggen. Toen was dat het jaar 33 was, ja. of 30 doet er ja, niet toe. Ja. Niet? Uh, dat wordt verschoven naar het moment dat ze hem zien dat zij, die zij doorstoken hebben. Ja. En, en, en, en dat geldt dan, en dan kom ik weer op dat gans Israël. En dat op die manier worden ook al die joden die gestorven zijn door die eeuwen heen, die gematteld zijn, die op de brandstapels omgekomen zijn door de speren en de zwaarden van de kruisvaders, ja. worden dan toch geconfronteerd met de doorstokende. Ja, dan heb ik toch even een, even een vraag uh, die we ook in de serie openbaring behandeld hebben. Maar hoe zit het dan met uh, die 144.000? Is dat, is, dat, is dat niet de groep die, uh, want dat zouden mensen kunnen vragen, hè? Van, is dat dan niet de groep die de ogen geopend wordt? Natuurlijk, ja, dat is een groep die, uh, die, ik geloof zelf dat die 144.000, dat zijn 144 Messiaanse joden. Ja, ja. Die uh, op, op een krachtige manier het evangelie gaan brengen over de hele wereld. Maar die gaan niet mee als gemeente de hemel in? Ja, over die opname van de gemeente gaan we nou niet discussiëren, <laughs> want anders zitten we hier vannacht nog. Ja, ja precies. Nee, want daar zijn er zoveel theorieën over. Ja. En ik heb daar vaak een goed gesprek over met dominee Schouten. En ik zeg dan altijd tegen dominee Schouten, ik hoop van harte dat je gelijk hebt. Ja. Dat is uh, voor, voor ons het beste als de Heer terugkomt voor die grote verdrukking. Ja, eigenlijk moet je daarover zeggen, we, we zullen het ook wel zien hoe het precies allemaal in elkaar zitten. Ja, wij ik, wij ik met al het, onze visies... Ik zeg het iets genuanceerder. Ja. Ik zeg, ik denk dat het nog niet geopenbaard is. Hmm. Er zijn bepaalde... Dit is ook een geheimenis ja. hè, van nee, de opname van ja. de gemeente. Ja, zeg Paulus in 1 Thessalonicense. Ja. Het is een geheimenis. Dus. Het kan zijn, geheimenissen worden pas op Gods tijd in de loop van de geopenbaard. heilsgeschiedenis geopenbaard. Ja. Dus het kan zijn dat het tijdstip van die opname nog niet geopenbaard is door de Heer. Mm. Kijk, mensen, vrienden van het zoeklicht, die, die menen het zeker te weten. Ja. Andere bijbelgelovigen, weten zeker te weten dat die opname pas na al die grote verdrukking plaatsvindt, mm -hmm. ze zeggen wij zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Nou, dat ja. komt als de Heer in heerlijkheid komt, dat is dat moment, geen geheime opname maar in grote heerlijkheid, onder veel bazuingeschal. Ja. En dan gaan we hem tegemoet. En daar in de lucht worden we uh, veranderd. Mm -hmm. dan we een, een nieuwe lichaam. Het nieuwe lichaam. En dan gaan we met hem weer terug. Ja. Dus één dus ontmoeting in de lucht, dan gaan, we niet naar de hemel. Maar. Ja. maar ja, dan zegt de oomeneer Schouten weer, wie moet dan het bruiloft van het lam daar gaan vieren? En zo, <laughs> en zo blijf je door discussiëren. Ja, dus ja precies. Begrijp je? Ja. Ja. Er zijn weer anderen die denken dat de halverwege de grote verdrukking komt. Ja omdat in de eerste helft van die grote verdrukking worden veel joden worden daar uh, vervolgd. En ook bijbelgetrouwe christenen worden ja. vervolgd. Dat wordt duidelijk geleerd. Ja. Maar, dat is... maar goed, dat, dat heeft uh, dan uh, niet zozeer met de geestelijke verharding van Israël te maken. Nee. Dan wel het... met de vele visies die wij uh, loslaten op uh, openbaring. Ja, nou ja, ja. dat... Ik, ik, ik zie dan wel, in, ja, ja, ik, hoop, ja. ik, ben, ik hoop dat het gauw gebeurt, ja, dat het, een joodse vriend van me... Het die zal zegt, niet afdoen aan ons, ons heil of we de visie nee. A of visie B nee. uh, er te doen. Een, een joodse vriend van me die zegt, als ik hem opbel, die he, die is nog niet teruggekomen, is is hij dan een beetje boos. <laughs> ja, ja. Ja. ja, dat, dat ja. kan ik me ook best voorstellen. Ja. Maar kijk, dan ook allemaal, elk mens wordt op een of andere manier geconfronteerd met de gekruisigde. Ja. Want in de openbaring zien we dat ook weer leert. Zij zullen in openbaring 1 staat ook. Zij zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Dat staat ja. ook in openbaring 1. Het is zo ontzettend duidelijk allemaal. Openbaring 1 vers 7. Zie hij komen de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem hebben doorstoken. Ja. Dus met andere woorden... Ook die mensen, die Romeinen, want de Romeinen hebben hem toen doorstoken, zullen op een of andere manier hem zien. Ja. En nou kom ik die speculatie die ik je beloofd heb. Ja. En daar uh, moeten we mee afsluiten, want de rest, ja, ja, ja, ja. De rest moeten we in de volgende aflevering doen. Kijk, een mens zoals die Romeinse soldaat die hem doorstoken heeft, mm -hmm. die sterft. Ja. Op zo'n laatste moment. Seconde van je leven gebeurt het vaak dat je hele leven langs je heen gaat. Dat ja. lijkt soms uren te duren. Ja. Snap je? Een god rekt die seconde uit naar een, een film van je hele leven. Ja. En op zo'n moment kan iemand nog best, want dan is hij nog niet helemaal dood, kan die best met de gekruisigde geconfronteerd ja. worden. Ja. En zo denk ik dat het met die soldaat gebeurt, want er staat er ook zij die hem doorstoken hebben, en met veel Joodse mensen gebeurt. Dat ze toch op een of andere manier door een rechtvaardige, heilige God uh, geconfronteerd worden met de Heer Jezus. Want zonder hem komt niemand er. Maar het is veel beter om hem nu al aan te nemen, ja. als we dat is het allerbelangrijkste. Nou. Want uh, alleen alle die hem aanroepen, zullen gered worden. Ja. Daar houden we het op. Amen. <laughs> nee, dat lijkt me een hele goede afsluiting, Jan, uh, want zo is dat. Heel ja, hartelijk dank voor het kijken. Um, Jan zei het al, alleen door het aanroepen van de heer Jezus zult u behouden worden. Wij hopen en geloven natuurlijk dat heel veel van u die op dit moment kijkt dat al lang heeft gedaan. Maar mogelijk dat er nog iemand ook kijkt die de heer Jezus niet als zodanig kent, als redder en verlosser. Dan is er gewoon ook vanavond of vanmiddag, wanneer we dit ook uitzenden, is er die mogelijkheid. U kunt altijd de heer Jezus aanroepen en dan ook zult u, zult u weten dat u behouden zult zijn voor de eeuwigheid. Hartelijk dank voor het kijken, we gaan deze aflevering volgende en volgende week, tot ziens.